Zes uur. Dit is Radio 1, Het Bert van Sloten. Een hele goede avond. Ook de NGO, de niet-governementele organisatie van de Moslimbroederschap, wordt verboden. Egypte wilde vanaf. We hoorden er zo meer over van onze correspondent Sander van Horen. Nu eerst het NOS-nieuws met Anouk Thijssen. In het winkelcentrum Westgate in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... is een bevrijdingsactie gaande. De Keniaanse overheid meldt de situatie onder controle te hebben. Maar journalisten horen nog steeds schoten en explosies. Er is veel onduidelijkheid, vertelt correspondent Koert Lindeijer. Wij kijken, we luisteren. En we zien dat er explosies plaatsvinden, dat er geweervuur is... dat er duidelijk een grote aanval plaatsvindt... want je ziet zieke auto's af en aan rijden. Ik ben natuurlijk niet vergeten, het is een heel groot gebouw met 80 winkels... met een bioscoop, met kamers, met gangen en met toiletten. En kennelijk zitten er toch nog gijzelhouders, gijzelnemers. Hoe het met de gijzelaars gaat, is niet duidelijk. De meeste van hen zijn volgens de Keniaanse minister... van Binnenlandse Zaken bevrijd. En we kunnen confirm. De Nederlandse ambassadeur in Kenia heeft bevestigd... dat er sinds vanmiddag geen Nederlanders meer vermist worden in Nairobi. De doorstart van de fosforfabrikant Termfos in Vlissingen gaat niet door. Volgens de provincie Zeeland en de curator is het bedrijf er niet in geslaagd... een realistisch businessplan en technisch plan in te dienen. Termfos ging in november vorig jaar failliet. Over een doorstart liepen al maanden gesprekken... tussen een Oostenrijks bedrijf en diverse overheden. De kosten voor de ontmanteling van de fabriek... en het schoonmaken van het terrein... zijn volgens de curator 70 tot 90 miljoen euro. Over wie dat moet betalen lopen nog procedures. De politie onderzoekt of Patrick S. meer slachtoffers heeft gemaakt. Hij moest in juli levenslang de gevangenis in... voor onder meer doodslag op Farida Sagar, van wie het lichaam werd gevonden bij spijkenissen. In het huis van S. werden meer dan 450 voorwerpen gevonden... die niet van hem zijn, vertelde Ernst Pols van het Openbaar Ministerie... zojuist in dit Radio 1-journaal. Dan moet u denken aan uh, zaken als sieraden, kledingstukken... Uh, handgeschreven uh, felle tekst. Uh, maar daarnaast ook meer uh, biologisch georiënteerd materiaal, zal ik maar zeggen. Uh, dan moet u denken aan uh, nagels en, en uh, lokken van haar...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 De hoofdverdachte van de moord op volleybalster Ingrid Visser... en haar vriend Lodewijk Severijn... beroept zich op zijn zwijgrecht en heeft niets gezegd voor de rechter. Juan Cuenca werd een week na de verdwijning van de twee opgepakt. Hij zou Visser en Severijn om het leven hebben laten brengen... omdat ze grote sommen geld van hem te goed hadden... en hij dat niet terug wilde geven.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 De VN zegt dat er steeds meer bedrijven beschikbaar zijn in, am, in arme landen. Steeds meer medicijnen beschikbaar zijn in arme landen. In Nederland daalt het aantal mensen met HIV niet. Dat komt doordat bij veel Nederlanders de diagnose simpelweg niet is gesteld. Zegt deze arts van het Amsterdamse HIV-centrum. Die mensen weten niet dat ze HIV-positief zijn en zijn daardoor ook minder voorzichtig met seksueel omgang. En dat is wat mij betreft ook de belangrijkste reden dat we in Nederland helaas niet een teruggang zien in het aantal nieuwe mensen met HIV. Ieder jaar blijven er net zoveel nieuwe mensen met HIV bijkomen als de voorgaande jaren. Vertrekkend ING-topman Jan Hommen is koninklijk onderscheiden. Hij is bevorderd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau... voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de continuïteit van ING... als internationaal bedrijf... en zijn inspanningen voor de aanpassing van de financiële sector... na de financiële crisis. Het weer. De komende uren steeds meer bewolking. Plaatselijk met nevel en mist. Morgen in de loop van de dag vooral in het zuiden zon. Het wordt zo'n 19 graden. Vanaf woensdag meer kans op een bui en iets frisser. Dit is mooi bij de ANWB. Dachten we dat het bijna voorbij was? Waren we er weer een paar ongelukken? Ja, maar ik heb daar ook goed nieuws over. Kijk. Want de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort die is een tijdje dicht geweest bij het knooppunt Muidenberg door een ongeluk. Alle rijstroken zijn nu weer open. Maar tussen Diemen-Noord en het Knop en Muidenberg... rijden het nog wel langzaam over 8 kilometer. De A7 vanuit Amsterdam naar Hoorn... tussen pummeren noord en Avenhoorn ook 8 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook nog dicht. En de A15 richting Europoort... tussen rotterdam Sjaloos en Spijkenisse 9 kilometer. En er staat een auto in brand op de A50 bij Veghel. Vanuit Eindhoven naar Os tussen Son en Breugel een eerder 6 kilometer. Straks hebben oh, we... De, de rechterrijstrook is daar nog dicht. Oké, okay, dat moest er ook nog even bij, die rechterrijstrook... Want...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 ski die jokken, althans de mensen die de routes uitzetten. Het aantal kilometers klopt namelijk niet. De VS, VSNU, de vereniging van universiteiten... is duidelijk over de ontdekte fraude van oud-hoogleraar antropologie Mart Baks. Ik heb er buik bij van. Maar we beginnen met de situatie in Kenia. De Bestorming van het winkelcentrum in het Keniaanse Nairobi is nog steeds aan de gang. Terrorisme, terroristen van de Somalische, uh, de Somalische terroristen bieden veel verzet. VPRO-journalist Rick Delhaas heeft net contact gehad met mensen van de Somalische regering die weer op hun beurt contact hebben met de Keniaanse overheid. Zij zeggen dat ze contact hebben met mensen uh, in Westgate... die bij de militairen, Keniaanse militairen zijn. En ze zitten dus in Barclays Bank achter kogelvrij glas... waardoor ze dus, uh, het zo lang kunnen uithouden. Dat is een verklaring. En uh, daar uh, wordt ook bij vermeld dat een aantal gijzelaars... Uh, zijn vastgebonden aan pilaren in uh, ja, de basement in uh, de de kelder van, uh, van uh, uh, Westgate. En uh, die hebben explosieven aan hun lichaam gekregen. Anders oh, Rick daarnaas. Voor correspondent Koert Linden. Ter plekke... blijft een hoop nog onduidelijk. We zien dat er explosies plaatsvinden, dat er geleervuur uh, is. En dat er duidelijk een grote aanval plaatsvindt. Uh, Want je ziet zieke auto's af en aan rijden, brand brandweerauto's, uh,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 Het zat er al een tijdje aan te komen. In Egypte is de moslimbroederschap verboden. Tot begin juli vormden ze nog de regering... maar sindsdien zijn bijna alle leiders vastgezet. Daar praten we over met Midden-Oosten correspondent Sander van Horen. Sander, op welke grond is uiteindelijk de broederschap verboden? Nou, dat is niet bekend. Dat we zeggen wat die rechter uiteindelijk daarover gezegd heeft... is niet bekend. Maar de aanklacht was in elk geval... dat ze uh, zich met terroristische activiteiten bezighielden. Uh, dat ze religie uitbuiten om het volk in beweging te brengen. Dat soort dingen. Dus ik ga ervan uit dat ze daar op grond daarvan uiteindelijk verboden zijn. En ze, dat is dan de NGO, de moslimbroederschap... de non gouvernementele organisatie. Want uh, ze zijn natuurlijk al decennia lang verboden. En juist toen ze aan de macht waren gekomen... hadden ze zich ingezet geschreven als uh, niet-governementele organisatie. Nou, die is dus nu verboden. En wat is dat dan, een niet-governementele organisatie? Wat doet die dan? Ja, dat kan een, een sportvereniging zijn, een belangengroep. Nou ja, en in dit geval was het dus een belangengroep die ze hadden ingeschreven. En die uh, was dan formeel uh, het aanspreekpunt zeg maar, voor de moslimbroeders. En ja, als dat verboden is, het, het maakt het wel lastiger hoor. Ze kunnen uh, geen officiële activiteiten meer ontplooien. Uh, ze kunnen bijvoorbeeld geen zaaltjes huren. Nou, als ik dat zeg, besef ik meteen dat dat ook al niet het geval was natuurlijk. Die moslimbroeders die staan zo onder druk, die uh, worden aan alle kanten aangepakt, dat eigenlijk dit in de praktijk misschien niet zo heel veel uitmaakt, want even een zaaltje huren of een openbare or, uh, activiteit organiseren, was er de laatste tijd van de moslimbroederschap toch al niet meer bij. Maar ja, ze zijn behalve het hele politieke verhaal waar wij het altijd over hebben, toch ook sociaal van belang in die samenleving. Ze delen toch ook her en der voedsel uit. Nou, en dat is het interessante natuurlijk. Dat zorgde voor die populariteit, waardoor ze bij de verkiezingen zo groot werden. Met name in de arme wijken natuurlijk waren ze inderdaad bekend... vanwege de scholen die ze daar runden, vanwege de ziekenhuizen en de klinieken... het voedsel wat ze uitdeelden. En dat hebben ze natuurlijk onder Mubarak decennia lang ondergronds gedaan, illegaal. En ik ga ervan uit dat dat soort activiteiten gewoon door zullen gaan... in diezelfde illegaliteit die ze zo gewend zijn van onder Mubarak. Ja. En aanvankelijk, in het begin, toen de machtsovername er was... zag je nog wel veel demonstraties. Zie je die ja. nog steeds? Die zie je nog steeds, maar op veel kleinere schaal... en veel meer buiten beeld. Uh, onlangs nog de ontruiming van een buitenwijk uh, met geweld... waar uh, de politie eigenlijk zich niet meer durfde te vertonen... omdat de moslimbroederschap daar heel sterk was. Op dat soort plekken zie je ook nog wel demonstraties. Maar op grote schaal, zoals op die pleinen in Cairo... vlak na het afzetten van president Morsi, nee, dat zie je niet meer. En ik verwacht dat nu eigenlijk ook niet, omdat... Uh, veel mensen zijn het beu, het demonstreren, het risico lopen... als je in zo'n demonstratie rondloopt om beschoten te worden. Uh, het leiderschap van de moslimbroeders zit natuurlijk achter slot en grendel. En ze worden nu met deze rechterlijke uitspraak... maar ook op andere manieren steeds verder aangepakt. Dus het wordt ook steeds moeilijker om je uh, te organiseren. Dus nee, samengevat, ik verwacht niet... dat dit tot grote demonstraties gaat leiden in Egypte. Boodschap begrepen. Dankjewel, Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Skigebieden die blijken massaal te jokken over de hoeveelheid pistekilometers die ze hebben. Een Duitse onderzoeker rekent uit hoe lang de pistes daadwerkelijk zijn. En gemiddeld waren de pistes een derde korter dan wat de skioorden beweren. Terwijl veel wintersporters hun vakantieverblijf juist kiezen aan de hand van het aantal kilometers. De reportage is van Matthijs van der Wiel. Misschien gaat gaat op het moment skislijpen. Werkplaats van uh, skicentrum Heemskerk, waar het seizoen eigenlijk al begonnen is. Want uh, het staat helemaal vol met skis die uh, geslepen worden in een machine. Mommetje vol, dat klopt, bij ons begint dit vroeg. Skis laten nakijken en een gebied uitzoeken waarbij het aantal kilometers vaak een grote rol speelt. Ja, absoluut. Uh, dat is net zo bepaald als de mensen kijken: zijn er veel zwarte pistes? Heb ik veel skiroutes? Is het blauw? Is het geschikt voor beginners of niet? En ik kan me ook voorstellen het belang van de skigebieden... zelf voor het zogenaamde, wat ik dan even noem, creatief meten. Je hebt in Frankrijk hele mooie brede pistes waar je op vier verschillende manieren dezelfde piste kan skiën. Ja, Goed dat u het zegt, want die tellen ze dan ook als vier pistes. Nou, dat kan dat dus ook. Dat mag dus toch eigenlijk helemaal niet? Nee, maar ik heb dat ook als ik uh, koffie drink in een skigebied in Frankrijk... dan denk ik, voor dat geld zou ik eigenlijk vier koffie moeten krijgen. Maar het is er toch ook echt maar <lacht> één. Hetzelfde bedrog. Dus het zit er misschien wel een klein beetje in bij die jongens. Ja, het is wel zeker, uh, op zeker is het zeker een vorm van bedrog. Alleen ik vind, de klant moet zich uh, altijd gewoon goed informeren... en niet altijd allemaal goed gelovig zijn. Richard Molenaar en Bas hey, de Jong, allebei echte skifreaks. De echte liefhebber die traint ook voor die wintersportvakantie. En dat kan hier op een schuine loopband van een soort witte vloerbedekking. Daarmee wordt de berg nagebootst. Tegen de dat Buiken. Buiken. Frankrijk scoort heel slecht in het Duitse onderzoek. Sommige gebieden hebben minder dan de helft van het aantal pistekilometers dan ze beweren. Maar ook in Zwitserland en in Oostenrijk klopt het heel vaak niet. Er zijn geen spelregels voor meten. Nee, dat is het, het probleem. Als ik uh, mijn skis rechtuit naar beneden zet en ik ga alles rechtdoor... dan ben ik misschien in uh, drie kilometer glijden ben ik beneden. Ja, dat hebben sommige skioorden ook gedaan. Die hebben gemeten hoe lang duurde je erover als je zich zag. Als een beginner. Ja. En die hebben dat geteld. Ja, het is een manier. Het zou niet mijn manier zijn. Maar het zou ik ik niet ook... beter zijn als ze het allemaal op dezelfde manier deden. Dat je gewoon wist waar je aan toe was. Ja. Nou, uiteraard. Ik ben ook niet verbaasd dat het... Uh, zulke grote afwijkingen geeft. Maar, zeggen deze experts, sta je vooral niet blind op die kilometers. Het gaat mij vooral om de beleving. Hoe liggen de piste ten opzichte van elkaar? Uh, ja, wat brengt de dag? Dat is voor mij veel belangrijker dan exact die, die meters. En daarnaast heb je ook nog te maken met de infra infrastructuur van de liften. En die snel gaan die hoog? Ja, hoe snel uh, kan je meters gaan maken? Want het kan wel een heel groot gebied zijn, maar dan allemaal oude liften... dan maak je nog heel weinig meters, dus... Dit noem ik schoonheidsfoutje, dat vergeef ik ze graag. Schoonheidsfoutje, als je 150% overdrijft. Ja, maar bij beleving is het, is het voor mij het belangrijkste. En als ik dan zie dat ik uh, superstrakke pistes heb... dan ben ik heel blij dat er toch geïnvesteerd wordt. Hier stond beperkt, he, het aantal kilometers. Als je zou willen, zou jij uh, hier wel een maand achter elkaar uh, kunnen skiën <laughs> ja. zonder dat je bedonderd wordt. Nou, de kilometers bij Dennis mooi van de AWB. Klopt altijd, toch Dennis? Ja, dat, dat moet ik wel zeggen, ja, inderdaad. Er staan nu uh, 64 van die kilometers, verdeeld over 18 plekken. Uh, praat u even bij over het ongeluk bij Muiden op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file. En op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... staat voor het knopend keren zijde 2 kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. Linkerrijstok is afgesloten. Um, ten noorden van Purmerend is de A7 richting Hoorn weer vrij. De rechterrijstok is daar een tijdje dicht geweest... vanwege een ongeluk tussen Purmerend Noord en Avenhoorn... staat nog 8 kilometer. En dat brandje bij Veghel op de A50 vanuit Eindhoven naar Oost... dat is geblust. Dus de weg is ook weer vrij hier, maar tussen Son en Breugel. En tussen Eerde rijdt het nog langzaam over 9 kilometer. Het NOS. Radio N -Journal. Als iemand dat uh, tegen je zegt, have a nice day. De stereophonics deden dat zo'n tien jaar geleden. Rembrandt en Van Gogh, ze zal het eens moeten weten... met de nieuwste technieken zijn hun schilderijen nu te zien in 3D... want de oude meesters zijn onderzocht. En vanavond presenteren onderzoekers van de TU Delft in het Rijksmuseum... opnieuw het Joodse bruidje van Rembrandt, een zelfportret van Rembrandt... en bloemen in blauwe vaas van Van Gogh, maar dan dus in 3D. Joris Dik is hoogleraar van de TU, chemicus en uh, kunsthistoricus. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe ziet het Joodse bruidje van Rembrandt eruit in 3D? Ja, dat is even wennen. Hè? Um, uh, er zijn natuurlijk vele reproducties van uh, de Joodse bruid al, uh, al geweest. Uh, yeah. Op papier, uh, in bushokjes, uh, op televisieschermen, noem het maar op. En wat we dus nu voor het eerst gedaan hebben... is niet alleen de kleur van de Joodse bruid proberen te reproduceren... maar ook uh, de huid van het oppervlak, het reliëf. En dat is iets waar Rembrandt heel bewust mee speelde... in zijn uh, zoektocht naar de illusie van werkelijkheid. Hè? Dus de... Het, het relief van de verf, de, de, de verfstroken... Uh, dat is uh, iets wat in het uh, Joodse bruidje een hele prominente rol speelt. Uh, je zou kunnen zeggen dat sommige partijen van die Joodse bruid... zoals de mouw van de bruidegom, dat is een bijna geboetseerd oppervlak... dat echt een functioneel... Uh, echt, echt een functie heeft ook in het, in het, in het uh, uh, uh, suggereren van werkelijkheid. En kijk je er dan uh, ook anders naar? Eh... Uh, ja, kijk je er anders naar je... Ja, wat, wat doet het met mij als ik dat schilderij van u in 3D bekijk? Ja, ja je komt een stapje dichter bij het originele oppervlak van Rembrandt. He, dus uh, ja, in die zin uh, uh, vinden we dat, we dat we letterlijk en figuurlijk een dimensie toevoegen aan, uh, aan, de, re aan de reproductie. Ja, en deze He. drie schilderijen heeft u uitgekozen willekeurig... of omdat u, zoals u dat net beschrijft, uh, die mouw bijvoorbeeld zo intrigerend vindt? Ja, die mouw is... Dat is iets heel intrigerends. Dat is iets wat um, uh, van Gogh, toen hij, hij het Joodse bruidje hier zag uh, in het uh, Rijksmuseum, dat uh, uh, uh, toen het net opende, eind van de 19e ja. eeuw. Uh, van Gogh al heel erg inspireerde. Hè? Hoe is dat nou toch gemaakt? Wat voor technieken heeft Rembrandt nou gebruikt om die, uh, die Joodse bruid, of de, de mouw van die Joodse uh, bruidegom weer te geven. Dus dat was een, eigenlijk een hele voor de hand liggende kandidaat... op het moment dat je met nieuwe reproductietechnieken in, in, in 3D dus bezig bent. Ja. U heeft ook een Van Gogh, begrepen ik, in 3D die u gaat presenteren. Nou ja, Van Gogh is natuurlijk net als, net als op een andere manier dan Rembrandt... maar ook een, een kunstenaar die uh, heel erg uh, in de weer is geweest... Met het, met, het, met het relief van zijn schilderijen en heel erg pasteus schilderde. Ja. Uh, en uh, ja, we kennen allemaal het woeste uh, uh, penseelwerk van, uh, van Van Gogh. En dat is dus ook iets wat uh, ja, vraagt om een, een, een 3D replicatietechniek. En heeft u daarbij ook nog een nieuwe dingen ontdekt? Um, nou, wat het, het, het aardig is, is he, dus vaak met het doen van onderzoek, op het moment dat je, uh, dat je onderzoek doet, ontstaan er steeds nieuwe vragen. He. In dit geval uh, uh, is duidelijk geworden dat we het, uh, het, het, het, he, dus de kleur proberen te repliceren en ook de textuur. En als je dat doet, dan blijkt ook heel direct op het moment... dat je de, repli de replica confronteert met het origineel... dat er zoveel andere subtiele oppervlakte-eigenschappen zijn... in de verf van Rembrandt, die we op dit moment nog niet repliceren... maar dat is wat we uiteindelijk wel willen gaan doen... om dus stapje voor stapje dichter bij de reproductie... van dat, van dat, van dat originele oppervlak te komen. Ja, en uh, u heeft nog niet ontdekt... dat er bijvoorbeeld eerst een heel andere schilderij onder zat... Nee, nee, nee, in het geval van, van het schilderij van, van Van Gogh... waar we onderzoek naar deden, wisten we al... dat er een, een, een ander schilderij uh, onder zat. Het uh, schilderij van Van Gogh is een bloemstilleven. Als je dat een kwartslag draait... dan, um, dan, dan, dan, dan weten we, zit er een, een, ja. uh, een landschap onder. Het aardige is, is dat uh, we sommige van de verfstreken... van dat onderliggende landschap... Ja, dat zie je ook in de textuur van het bovenliggende schilderij. Hè? En ook in onze replica kun je dus her en der sporen zien, puur in de, in de textuur van het schilderij... van dat onderliggende landschap. En dat zegt ook iets over de uh, nauwkeurigheid... waarmee we dat, uh, dat oppervlak weten te repliceren. Vanavond wordt het dus uh, gepresenteerd allemaal. Ik uh, dank u wel dat u vast een toelichting heeft uh, willen geven, meneer Dik. Ja hoor, dank u wel voor de aandacht. Dag. Tot ziens. Ik heb nog één onderwerp voor u. En dat gaat uh, over ja, de fraude van vandaag. Uh, de medewerkers van de faculteit antropologie van de Vrije Universiteit... die zijn er kapot van dat hoogleraar, oud-hoogleraar moet ik zeggen... Mark Bax, zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan wetenschappelijk wangedrag. Want zo moet je het, geloof ik, wel omschrijven. Josephine Trehi is al de hele middag en avond bij de Vrije Universiteit. Josephine, uh, Bax is inmiddels, uh, heb ik uitgerekend, bijna tien jaar met pensioen. Maar het hakt er uh -huh. toch flink in. Uh, nu uh, denkt iedereen vervolgens na over maatregelen om het in de toekomst te voorkomen. Hebben ze een soort plan, een soort plan van aanpak... Ja, zeker weten. Daar zijn ze al een aantal jaar ook mee bezig. hoor. En dat is eigenlijk kort samengevat... aan de ene kant veel meer digitale controle. In de tijd dat Bax hier zat... kon hij gewoon een stapel papier inleveren bij zijn secretaresse... van kan je dat eventjes uittypen. Nu gaat natuurlijk alles digitaal en wordt alles gecheckt. En daarbij, daarnaast... heel veel collega's onder elkaar die elkaar veel meer controleren. En daarom heb ik ook afgesproken met Jan van Wijk... Um, u, doet hier, uh, u promoveert hier nu. Hè? Ja. Over, uh, het gaat over huiselijk geweld in Mexico. Misschien moet u het zelf even kort uitleggen. Ja. Huiselijk geweld in Mexico, dat inderdaad vanuit het perspectief van mannen. Dus de mannelijke daders, die, uh, die heb ik onderzocht. Ja. Aan de faculteit antropologie. Ja. Dezelfde als Bax, maar u kent elkaar niet. Of u studeerde nog wel toen hij hier lesgaf. Ja, klopt. Ik studeerde hier wel, maar ik heb, hem zelf nooit, ik heb nooit les van hem gehad, nee. Die, die controle, of het nieuwe systeem waar we het over hebben. U bent vaak in Mexico uh, op onderzoek. Um, hoe werkt dat dan? Als u terugkomt, moet u notitieblokjes inleveren? Nee, dat niet. Hoewel ik wel vier supervisors heb. Dus dat, dat zou wel kunnen. En ik, ik geef ze ook altijd wel inzicht in mijn, in mijn data. Ik overleg altijd van wat ik ga doen. Wat ik heb gedaan. En um, ja, Dus op die manier geef ik openheid. Ik bedoel, op mijn computers. En ook allemaal interviews zijn te vinden. En mijn, mijn dagboeken. Dus dat, hè, dus dat is gewoon allemaal weer na te gaan. Ik heb ook in mijn proefschrift een hele lijst van waar ik allemaal geweest ben, met hoeveel mensen ik gesproken heb. Dus dat is allemaal echt wel inzichtelijk gemaakt. Plus wat voor mij een hele belangrijke controle ook is, en ik, vind het wel, ik wil zelf ook heel graag gecontroleerd worden, Van zijn mijn analyses wel goed, dit zijn mijn data en mm -hmm. dit zijn mijn interpretaties, zijn jullie het daarmee eens? En dat bespreek ik heel vaak in reading groups met mijn peers. Oké, okay, en wat vinden, controleert je collega's ook? Ja, we bespreken dan mekaars werk, hè, van ombeurten en uh, een hoofdstuk. En dan, ja, dus op die manier controleer je elkaar ook, ja. Ik ga ook nog heel eventjes naar Teil Sunier. Ik sprak u aan het begin van de uitzending. U bent hoofd van de afdeling Anthropologie, uh, de baas, zeg maar. Heeft u ook, kijkt u ook al eens in de cv's van uw medewerkers... en dat u denkt, oh, prestigieuze prijs, uh, Universiteit Ankara, ik noem maar wat. Toch eens eventjes uh, googlen of dat wel klopt. Uh, ja, dat, zeker, zeker als het gaat om promoties, hè, om, om mensen die hogerop willen en zo. En in jaargesprekken. Natuurlijk wordt dat gedaan. Uh, maar tegelijkertijd, ik denk, denk dat dat ook heel belangrijk is. Omdat het zo, zo transparant is tegenwoordig, uh, uh, ja, is, dat, is dat een soort van zelfcontrole. Je gaat niet dat opgeven. Dat ja. zou het stomste zijn ja. wat je kan doen. Wat Bax heeft gedaan, dat zal een antropoloog van nu wel uit zijn hoofd laten. Heeft u nog vertrouwen in de wetenschap? Ik heb heel veel vertrouwen in de wetenschap. Ja, zeker. En ik denk ook zeker dat na Stapel en al die affaires van andere plagiaatplegers... dat we extra bewust zijn dat we transparant moeten werken. Bert, daar wil ik even mee afsluiten. Want ook ja. de, de studenten vanmiddag, hoor. Die, die, het is niet zo dat, het hier helemaal, dat ze er klaar mee zijn en geen zin meer hebben om te studeren. Dat vertrouwen is er nog wel. Maar het enige wat er nog wel is... Hè, want degene die een boek heeft geschreven over die hele affaire... Frank van Kool verschoten, die zei wel nog vandaag, ook toen dit nieuws naar buiten kwam... volgende week uh, of heel binnenkort nog zo'n grote zaak. Dus dan kan je wel afvragen hoeveel klappen de wetenschap nog um, kan verduren. Ja, maar in ieder geval het zijn zaken uit het verleden, begrijp ik uit je verslag. Van, uh, van vandaag. En de jonge wetenschappers die werken op een heel andere manier. Zeker. Zo mogen we het wel concluderen. Dankjewel voor de bijdragers van vandaag. Jozefine Trey hoorde u. En morgen gaat ze weer op stap voor het Radio 1 Journaal. Joost Eertmans is altijd op stap en heeft ook een stelling. Joost, waar ga je het over hebben? Bert, klopt. Uh, veel ellende vandaag in Nairobi. Maar wij gaan uh, iets positiefs brengen. Namelijk de 17-jarige Hidde die wil burgemeester van Utrecht worden. Ja, ik ben, ik ben altijd voor Hidde. Ja, daarom. Ik wist, ik wist dat ik bij jou kon aankloppen. Kijk, ik ben ook, net als jij natuurlijk Bert een Groot Democraat. Dus ik zeg, als Utrecht Hidden wil, dan krijgt Utrecht Hidden. Maar natuurlijk gebeurt dat niet, want de jongeman is 17 jaar... en je moet 25 minimaal zijn voor zo'n post. Maar wat veel belangrijker is, waarom Hidden helemaal geen kans krijgt... Uh, het gaat totaal langs bewoners heen. Uh, je komt er geen niet tussen als je niet de juiste vrienden hebt. Uh, dat is bekend, hè? de selectie van burgemeesters. Uh, je wordt niet gekozen, maar je wordt eigenlijk binnengehengeld. Dat zien we. Uh, je kunt voor de sier meedoen. Maar het is een achterhoede gevecht. Uh, ik spreek Henk Westbroek zometeen, die is ook kandidaat burgemeester in Utrecht... Uh, om mijn stelling te verdedigen... maar ik denk dat Henk er wel in gelooft... onze burgemeestersverkiezing is een totale schertsvertoning. Ik ga dat zo meteen illustreren, Bert. Uh, Daar kunnen ja. luisteraars op rekenen. Ik spreek dus Henk Westbroek. Alles draait om de eenvoud. En Bernd Snijders, Hij is uh, burgemeester van Haarlem... en voorzitter van het Genootschap der Burgemeesters. Die zal ook zijn mening geven. En ik hoop... Bert, dat luisteraars die naar jou luisteren, blijven luisteren. Dat zou en ik ook doen. Ja, En die gaan ook reageren. En dat kan bij ons op 0800 Dat is de hotline van Capelle en de IJssel. 0800 De burgemeesterverkiezing is een totale schertsvertoning. U roept en ik toeter. We zijn er met Avondspits. Tot zo.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 Het is nog steeds onduidelijk of de Keniaanse veiligheidstroepen de situatie in het winkelcentrum Westgate onder controle hebben. Journalisten zeggen nog schoten te hebben gehoord. De Nederlandse ambassadeur in Kenia bevestigt dat sinds vanmiddag geen Nederlanders meer worden vermist in Nairobi. Toch vindt hij het nog te vroeg voor 100% zekerheid. GroenLinks wil 3,5 miljard lastenverzwaring... verlichting voor burgers en bedrijven, stelt de partij in de tegenbegroting. Zo wil GroenLinks dat milieuvervuiling meer wordt belast... en dat schone energie wordt gestimuleerd. De hoofdverdachte van de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn... beroept zich op zijn zwijgrecht en heeft niets gezegd voor de rechter. Juan Cuenca zou Visser en Severijn om het leven hebben laten brengen... omdat ze grote sommen geld van hem te goed hadden... en hij dat niet terug wilde geven.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 En morgen begint de dag op veel plaatsen wat mistig. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Het blijft lastig om te bepalen hoeveel dat zal zijn. En door het gebrek aan wind kunnen wolken ook morgen weer hardnekkig zijn. Het blijft overal droog en wordt 20 tot 23 graden... onder de voorwaarde dat de zon ook tevoorschijn komt. De wind is zwak en veranderlijk van richting. Na morgen blijft het rustig herfst weer. Met ochtends mist en overdag wolkenvelden en wat zon. In het weekend neemt de kans op regen weer wat toe. En de temperatuur blijft rond 18 graden. AMWB verkeersinformatie De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Er staan er nog zeven. Dit zijn de bijzonderheden. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... voor het knooppunt Diemen, twee kilometer. Even verderop bij Muidenberg is uh, tijdens de spits een ongeluk gebeurd. De weg is daar een tijdje dicht geweest. Maar alle rijstroken zijn weer open. De A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet... voor het Benelux, drie kilometer. Dat komt door File op de A15 naar Europoort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen staat 4 kilometer. De A7 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Avenhoorn 4 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer 4 kilometer. Komt ook door een ongeluk. Ook alle rijstokken zijn hier weer open. En er heeft een auto in brand gestaan op de A50. Vanuit Eindhoven naar Os. Tussen Zon en Breugel en sint oederoos staat 6 kilometer. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. De burgemeesterverkiezing is een totale schertsvertoning. Verbal vuurwerk op Radio 1, het tempo gaat omhoog, hier komt WNL met Avondspits. Bel WNL. 0821. Goedenavond. Vier maanden duurt het om een nieuwe burgemeester te kiezen in Nederland. En hoe gaat dat? Hier komen de negen stappen om burgemeester te worden voor dummies. De commissaris van de koningin overlegt met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt een profiel op. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de koningin. De minister van binnenlandse zaken stelt de vacature open. De sollicitant schrijft een brief. De commissaris van de koningin leest de brief en selecteert de kandidaten. De commissaris van de koningin overlegt met de vertrouwenscommissie. De gemeenteraad beveelt kandidaten aan en de koning benoemt uiteindelijk de burgemeester. Welkom in Bananenrepubliek Nederland, waar de ene ongekozen functionaris... handje klapt met de andere over het lot van de sollicitant. Allemaal achtergesloten deuren uiteraard, ik zou zeggen, Russische toestanden. Het schimmenspel leidt ertoe dat mensen inderdaad zeggen... bekijk het maar, als je mij zo doorzichtig voor de gek houdt... waarom zou ik dan überhaupt nog naar welke stembus dan ook gaan? Er wordt toch wel beslist zonder mij in plaats van door mij. De burgemeestersverkiezing is inderdaad een totaal stalen scherpsvertoning BEL WNO 0800 1121. Luisteraars, het is een grap. Je zou er eigenlijk om moeten lachen. Lachen tot aan huilend stoel. Maar we doen het niet, want het is een hele serieuze zaak. Het gaat om de eerste burger van de stad. en Of het dorp. En wat vindt u daarvan? Dat hij op die manier wordt binnengehengeld. Dat kandidaten, misschien ook als Henk Westbroek. We gaan hem zo meteen spreken. Daar helemaal niet tussen komen. dat het toch wel bedisseld wordt. En sterker nog, in de grote steden. Zelfs door de grote partijen in Den Haag wordt beslist. Wie daar de eerste burger wordt. Niet altijd met succes. Als je ook naar Utrecht kijkt. Eh, welkom bij uw dagelijkse post. Gezond Verstand tot 7 uur. Bent u welkom bij deze avondspits. Er zijn nog twee lijnen vrij op dit moment. Als u mij nu belt, komt u ertussen. 0800 1121 is het gratis nummer. 0800 1121. En dan wacht Erik op uw belletje. Dat doet mijn tweede scherm ook. Die kijkt naar de tweets. En dat kunt u laten weten op Hekje Eens of Hekje Oneens. Is de burgemeesterverkiezing een totale schertsvertoning? Straks ook de burgemeester van Haarlem. Kijken hoe die dat ziet. Wijnand Weerenburg twittert. Eens, laat de burger maar kiezen. Dan krijgen ze wat ze willen bij de komende jaren. En Arie Kers zegt mij: de definitie van burgemeester is uitgerangeerde politicus of corrupte ambtenaar die op die manier beloond wordt. Ik ga naar mijn eerste beller. Die komt uit Bergambacht en luistert naar de naam Erik van den Does. Goedenavond, Erik. Hoi, hey, goedenavond. Ik ben het voor een keer eens met je stelling. Yeah. Ja, veel burgemeesters zijn wel competent overigens. Maar uh, zeker in de grote steden, dat handje klap, dat is niet meer van deze tijd. Yeah. We hebben hier in Berghamma het gelukt dat we een burgemeester uit eigen dorp hebben. Een waarnemend burgemeester. omdat er een server-indeling aan zit te komen die wij ook niet willen. Mm -hmm. uh, misschien kun je misschien ook nog eens wat ja. mee doen. Want dat is ook, ook een klap van inkomens. Ja. ja, dus dat is misschien leuk voor de volgende keer. Ja. Maar het is niet meer van deze tijd. Je moet een burgemeester kiezen zoals dat... Uh, Zoals je ook zeg maar een kabinet tot stand komt. De grootste partij leeft de burgemeester, ja. wethouders. En dan weet je precies waar je aan toe bent. Precies. En over het algemeen worden wij in Nederland niet geregeerd door idioten en klungels. Dus wij kunnen heel nou, goed zelf ons eigen kiezen. kiezen. Maar dan visie, nou raak je de kern. Want ik zeg altijd, als men een klungel kiest, bij wijze van spreken, dan is dat een klungel. En dan kunnen ze hem ook weer wegstemmen, weet je wel. Het is ook de democratie ten top natuurlijk. Alleen dat wordt van hogere ja, ja. hand niet als zinvol geacht. Nou ja, ik zou onze eigen burgemeester die we nu hebben, zou ik met alle liefde weer kiezen. Nou die precies. ik ja. burgemeester blijven. Dus, uh... Nou, dat is altijd een tegenargument, ja, hè? Want de, het de, de, het heel goed. precies, de, de echte bestuurders die komen dan niet, want dat zullen de mensen alleen maar populisten komen aan de macht. Dat, dat, dat wordt dan ja, beweerd. Iemand er niet aan denken dat van figuur als Aleid Wolfs uh, een nog lange burgemeester waar dan ook blijft. In de Kamer niks gefrustreerd. En in de stad, ja, dan moeten de Utrechtse absoluut zelf weten wie ze als burgemeester kiezen. Maar ik heb een flauw voorvermoeden dat hij niet nog een keer zou worden gekozen. als hij Nou, daar da, da zeg je iets. Overigens vind, vind ik hem, moet ik je zeggen, eerlijk een heel goed Kamerlid geweest. Want daar heb ik zelf ook bij, vlakbij gezeten. Maar, maar burgemeesterschap is misschien wat minder minder rooskleurig verlopen. Maar precies jouw punt is inderdaad, dat zou betekenen dat Arleid Wolsen niet wordt verkozen en een ander wel. Dus jij zegt ook, het is geen popi wedstrijd Dat zeg je ook. Nee, zeggen, er zijn echt wel mensen die gekozen kunnen worden met hersens, met verstand ja. van zaken. En verstand, dat komt vanzelf al aan de dag. Dus de ene keer wat sneller, de andere keer wat minder snel. Maar mensen kiezen over het algemeen niet op, op zakken hooi... maar wel op mensen die iets, iets nuttigs te melden hebben. Ja, Die ja. zijn niet dom. Punt gemaakt Erik van der Does, Dankjewel uit Bergambacht. Zo meteen dus Henk Westbroek, kandidaat burgemeester. Um, sollicitatie voor Utrecht, had u... Als u burgemeester zou willen worden van de mooie stad Utrecht... had u dat vandaag moeten doen, want de termijn sloot vandaag. En de commissaris van de koningin gaat nu alle brieven verzamelen... en kijken wie die uitnodigt. Maar ja, daar komt dus verder geen, geen, ja, geen openheid aan te pas. Niemand weet wie dat zijn uiteindelijk alleen maar via de media. En de hele besluitvorming is ook in een vertrouwenscommissie. Daar kom je dus ook niet tussen als gewone burger. Wat vindt u ervan? Dat je er eigenlijk helemaal niks van weet... en ook als sollicitant volstrekt eh, niet weet... op welke ja, oordelen jouw afwijzing is gevolgd. Ge ge gebaseerd. Jacomine Roedeveld tweet het eens, burgemeesterverkiezing is een totale schetsvertoning." En eh, Mark van Kalsbeek zegt ook eens, ik zou net als met de Tweede Kamerverkiezingen, de leider van een coalitiepartij zou dat moeten zijn, daar ben ik het een beetje eens. En Paul Meijer zegt, wij van Forza pleiten al jarenlang voor een gekozen burgemeester. En dat is pas democratie. In Utrecht is deze verkiezing een regelrechte vars. 0800 21 en u bent erbij hoor in Avondspits, er is nog een lijntje vrij, 0800 de burgemeesterverkiezing is een Totale schetsvertoning in Nederland. Meneer de Boer, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik spreek met Theo de Boer uit Spijkenisse. Uh, ik ben het niet eens met, u, met uw stelling. Nee. Uh, ik vind dat, uh, als je, er zijn altijd excessen natuurlijk. En uh, ja, Wolfs heeft het dan uh, uh, blijkbaar niet goed gedaan. Maar ik denk dat als je het over het algemeen kijkt, dat we met onze bestuurders in het land heel erg tevreden mogen zijn. Uh, ja. als je, er zijn mensen met bestuurlijke ervaring. En dat, is, dat, ja, dat heb je nodig om zo'n post uh, te kunnen vervullen. Ja. Je moet boven de, boven de partijen kunnen staan. En ik denk uh, dat, uh, dat dat een eigenschap is die niet iedereen, uh, niet iedereen heeft. Ja. Uh, je zou dan bijvoorbeeld kunnen krijgen dat je dus uh, gekozen burgemeesters krijgt. Dat zijn dan ondernemers geweest. Hè? Dat ben ik mm. zelf ook. Ja. Uh, en ondernemers willen graag altijd de regie in handen houden. Die, die kunnen niks, niks uitbesteden, die willen altijd zelf de regie houden. Ja. Um, als je in landen kijkt om ons heen, uh, gaan we naar, hè, of, naar wat zuidelijke landen. Daar heb je dus dan de gekozen burgemeesters. Ja. Uh, als je dus kijkt wat, wat daar de fraudegevallen zijn, hè, aan, aan, aan corruptie en dergelijke, met, met bouwbedrijven en, en dergelijke. Dat, dat heeft niet zo gek de... Veel met, met de verkiezing te maken. Dat heeft meer met dat je, dat je richting zuiden rijdt, volgens mij, mee inderdaad te maken. Maar wat je net zegt, ja, jij, komt uit, dat... je... jij komt uit Spijkenissen, geloof ik, hè? Ja, ja we hebben ja. een hele goede burgemeester. Nee, Recht, die ken ik ook. Ik. Die, die is zeker goed. Maar je hebt ook een stad vlakbij, waar je, bij Capelle en speelt. dat heet Schiedam. Ik weet niet of je daar wel eens uh, over, over burgemeester ja. hebt gelezen. Die niet heel succesvol afgelopen dacht ik met mevrouw Verver nee. Die nee. gewoon benoemd was op de kwaliteiten die je net noemt. Dat proces, dat loopt nog, hè. en Dat is, dat is nog niet afgerond, hè. En dus Ach, dus, maar je, gaat toch van... niet. je mag gaan proberen te verdedigen, hoor. Dat vind ik, dat vind ik alle vriendelijks, maar... Daar ga je weer naar excess uh, toe... Kijk, over het algemeen hebben wij met onze bestuurders zo helemaal niks te klagen. En als we het over spijkenissen hebben, ik, zou, uh, ik ben blij dat we deze burgemeester hebben. En anders hadden we, als we nog een keuze burgemeester zouden hebben, hadden we deze burgemeester nooit gehad. Nou dus ja, dat is, uh... dat is maar de zeerde vraag natuurlijk. Want iemand die zich goed kan presenteren, dan was jouw burgemeester waarschijnlijk ook in staat geweest om dat te doen. En dat, dat, dat, dat was iedereen opgevallen. Daar ben ik van overtuigd. Dan is er toch niks aan de hand. Kijk, wij kiezen in feite de burgemeester door de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, de gemeenteraad die bepa die geeft uiteindelijk de goedkeuring aan de, de gemeente. Daar zitten ook mensen die door ons verkozen zijn. Laat het door die mensen beoordelen. Die, er is een sollicitatieprocedure. En uh, niet iedereen komt door zo'n sollicitatieprocedure heen. Nee, Sterker ja, nog, ja, maar als je nou eens kijkt hè, naar de vier grote steden. Je bent met me eens dat dat gewoon politiek bepaald wordt. Dat er geen vier PVDA'ers op de vier grote steden kunnen zitten. Want dat wordt niet door de andere partijen getrokken. Dat, dat is toch eigenlijk een schertsvertoning? Ja, maar goed, daar trek je een conclusie uit dat dat handjeklap is... Dat ja, dat, nee, wat, wat ja, is het anders? Wat is het dan? Wat dus, is het dan? Denk ik denk puur toeval. Ik denk dat het puur toeval Nee, maar de vorige burgemeester van Rotterdam, dat was een VVD'er, dat was ook een hele goede burgemeester. Die was ook niet gekozen. En dat was misschien wel een van de beste burgemeesters die Rotterdam gehad heeft. Daarvoor was Bram Peper. Daar goed, Die wordt dan beoordeeld op zijn bolletjes. Maar hij heeft, heeft ook ontzettend veel goede dingen gedaan voor, voor Ja, Rotterdam maar juist, juist weet je wat nog een argument is? En dan stoppen we even met, met elkaar. Maar, maar het punt dat iemand de, de, de, de, de, zeg maar de zucht van de kiezer op die voelt hij ook in de, de wind in zijn nek. heigen... van de kiezer gaat je ook afrekenen op resultaat. Dat kan positief zijn, zoals bij jou in Spijkenissen. Dat kan ook negatief zijn, zoals waarschijnlijk in Schiedam was gebeurd. Dan was de burgemeester afgezet door de bevolking. Dat dat is heel gezond in een democratie. Dat je dat voelt als bestuurder. Dat het publiek met je meekijkt en jou ook kan afrekenen. Niet alleen aan de koning verantwoording hoeft af te leggen. Nee, maar, maar, de, maar, maar de burgemeester van Schiedam is er ook afgezet of niet? Ja, maar niet door de bevolking natuurlijk. Hè. Dat was inderdaad ten lange, leste, ten lange leste. En zo zitten er ook burgemeesters nog steeds die niet functioneren. En gewoon blijven zitten, want ze zijn amper weg te krijgen. Ja, ja, ja? maar goed. Ik blijf, ik blijf toch van mening dat wij, ja. dat wij hier in Nederland heel goed besturen. Okay. Oké. Nee. Je hebt een duidelijk punt gemaakt. Dankjewel, meneer de Boer. Dankjewel voor je commentaar. 0800-1121. Bent u het met mij eens of met meneer de Boer? De burgemeestersverkiezing is een totale schertsvertoning. Dat zeg ik. En laten we eens gaan: buurten bij zo'n burgemeester. Hij is aan de lijn. Bernd Snijders, burgemeester in Haarlem. Mooie stad. En voorzitter van het genootschap der burgemeesters. Goedenavond, meneer Snijders. Goedenavond Joost. Sorry Kijk, Bert, leuk of Bernd, als ik dat mag zeggen tegen de geachte burgemeester. Um, maar heel fijn dat we jou kunnen spreken op dit mooie thema. Um, ja, ik zeg de burgemeesterverkiezing in Nederland is een totale schertsvertoning. Reageert u maar even. Nou, daar heb je gelijk. In, want er is helemaal geen verkiezing van een burgemeester. We hebben niet een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester, maar... Dus de vorige gast ook al zei... de burgemeester wordt voorgedragen door de gemeenteraad. Maar dat heeft alles te maken met ons stelsel. Want burgemeesters worden niet de baas in Nederland. De gemeenteraad is de baas en stelt dus vast wat we gaan doen in een gemeente. Hmm. Dus het is een beetje de opvatting die je over democratie hebt. Als ja, de ja. gemeenteraad de basis is... dan is het helemaal niet zo gek... dat die burgemeester ook door die gemeenteraad wordt gekozen. Nee, dat is precies nou, dat is de kern. Of je vindt dat de raad het laatste woord moet hebben... of de bevolking. Maar ik heb zo zo de indruk dat eigenlijk alle landen om ons heen... ik geloof alleen Georgië nog niet... de die direct gekozen burgemeester kennen. Dat is natuurlijk niet voor niks. Waarom lopen wij zo achter... Nou ja, dat is, de, dat is inderdaad de vraag welk stelsel je graag wil hebben. En we krijgen in Nederland die discussie ook... want op dit moment is er een uh, wetsvoorstel in behandeling in Den Haag... om de benoemde burgemeester uh, uit de grondwet te halen. En dan kan er dus een discussie komen over een ander stelsel... Ja. Maar de kern is toch echt van, wat vind je nou het dem meest democratisch? Het, het punt kan zijn, een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester... Ja. Uh, um, die heeft ook wel heel erg veel macht. Dat kan een groot voordeel uh, maar zijn. Maar je, je bent er wel, sorry dat ik onderbreek, wel mee eens... dat dat democratischer is dan via de indirecte weg... van een aantal raadsleden in een vertrouwenscommissie. Je bent er wel mee eens dat er gewoon de regenton op het, op het plein... met een briefje van voor wie ben je... dat dat wat democratischer is, althans in ieder geval klinkt... dan, dan de huidige manier. Ja. Klinkt inderdaad. Nee, ik ben daar niet op voorhand. Ik ben daar zeker niet op voorhand tegen. Het lijkt mij ook ontzettend uh, leuk om aan zo'n campagne mee te doen. Ja. ik denk ook dat de, de democratie daar directer van wordt. Maar mm -hmm. er zitten zeker ook nadelen aan. Want kijk, op dit moment is het wel zo dat burgemeesters via een heel proces worden geselecteerd. En um, moet zo'n burgemeester ook gewoon. En dat, dat is een kern van democratie. Ja. Iemand die niet functioneert moet weggestuurd kunnen worden. En ja. dat gebeurt ook regelmatig. Maar moeilijk, hè? Moeilijk, moeilijk, moeilijk natuurlijk. Maar, maar goed, even over de benoeming, hè, Bernd? Dan je, ja? Makkelijker dan wanneer je hele nieuwe verkiezingen moet organiseren. Je kunt de burgemeester wegsturen en dan komt er gewoon een nieuwe burgemeester en anders... Nou, Ik zou dat prima vinden, dat de gemeenteraad die keu dat die dat machtsmiddel heeft, uiteraard. Maar ik vind dat de burgerij er ook één zou moeten hebben in de vorm van een referendum doorslaggevend. Waarbij je zegt, deze burgemeester heeft het vertrouwen niet meer van de bevolking. Ik denk dat in Schiedam het iets eerder was afgelopen dan het uiteindelijk afliep. Maar zou, zijn jullie bang zeg maar, voor Henk Westbroek? Uh, het, ik noem het even Henk Westbroek, we krijgen hem overigens nog niet te pakken. Maar het fenomeen Henk Westbroek, is dat een angst voor de, het genootschap nee. der burgemeesters? Dat dat soort mensen aan het stuur komen in steden? Nee, dat, dat, ik, ik weet dat Henk Westbroek, ik heb ook veel achting voor hem, dat hij een hartstikke goede liedjeszanger is en dat hij mooie nummers maakt. Maar ik ken zijn bestuurlijke kwaliteiten niet. Nee, maar dat kennen de ging... mensen natuurlijk ook niet. Van, van Aleid Wolsen kenden ze ook niet. Ja, dat hij nee. Kamerlid was en een best een goed Kamerlid, maar die wisten ook niet wat hij ja. kon en wat hij niet kon als burgemeester. Nee, dat is, dat, dat is inderdaad zo. Maar ik ga er dan toch vanuit dat er een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad... dus mensen die gewoon dagelijks bezig zijn met het bestuur en politiek... dat die daar een, een beetje een oordeel over moeten kunnen vellen. En er zijn ook heel veel mensen, dat hoorden we net ook, die dat graag overlaten aan raadsleden en, en niet aan de bevolking. Nou ja, dat is maar, het, is een, het is een kwestie van smaak... en ik vind het een niet per se beter dan het andere. Nee, nou, je ziet toch in het buitenland, dus iedereen het doen. En dan zie je ook dat Arnold Schwarzenegger... even dan geen burgemeester, maar governator wordt. He, governor in, in California... Dat, dan, toen dacht ook iedereen, wat krijgen we nou een film he, een acteur? Reagan wordt president als acteur, bij wijze van spreken. He, die, die, het wil natuurlijk wel zeggen dat mensen geloof kunnen hebben... in iemand die niet uit de gevestigde kliek komt, he, maar van buitenaf... Ja, ja, dat zou, dat zou zeker een voordeel kunnen zijn. Maar um, ik, je zou voor de aardigheid eens moeten kijken hoe de staat Florida waar Schwarzenegger in de tijd. Nou goed, het was voor hem ook oh. geen pretje. Ik ben met je eens, hij heeft het minder goed achtergelaten dan die uiteindelijk halverwege bezig was. Maar, maar goed, dat, dat, dat, dat is waar. Alleen men heeft hem wel herkozen. En daarna heeft men hem niet meer gekozen. Dat is ook zo. Dus dat is in ja, handen van, de, maar... van het publiek? Ja, nee, zo is het inderdaad ook. Maar het is ook. Weet je, er zitten ontzettend veel kanten aan en daarom is het goed dat er binnenkort ook landelijk weer eens over gediscussieerd wordt. Nou. Maar de vraag is ook, komen mensen ook daadwerkelijk? Want ik weet, we, we hebben burgemeester ja. een referenda gehad ja. en we hebben nog nooit de opkomstrempel gehaald. Nee, maar als je, als je een Fopspeen eh, referendum organiseert tussen, tussen A en A, dan gaat niemand A stemmen natuurlijk, zoals het in Utrecht was. Dat, dat moet je denk ik niet ja. doen. Je moet wel een beetje een keuze... Utrecht was een slecht voorbeeld. Dat waren twee PvdA's, maar er zijn ook andere referenda geweest. In, uh, ja, Leiden. Uh, onder andere, ja, in Vlaardingen. En daar ja. was wel keuze tussen bijvoorbeeld een PvdA en de VVC. Ja, dat was. vond ik ook mooi. Ja, vond ik mooi. Ja. Kijk, democratie is, is, is uiteindelijk voor, voor mensen niet verplicht, maar wel, wel een mogelijkheid. Dat vind ik eigenlijk het goede ervan. Dus ik ben blij met, met jou, Bernd Snijders, dat er in ieder geval discussie komt. Dat zou dat al een groot, groot winstpunt zijn. Oké. Okay. Ja, nee, die, die komt eraan. B perfect. De, Oké mensen najs dankjewel hè neem ik, he, voor, neem ik ja. het nog eens tegen je op Heel ja. graag, we ja. blijven elkaar bellen, absoluut. Bernd Sneijder, dus burgemeester van Haarlem... en voorzitter van het genootschap van burgemeesters... niet met me eens, niet heel verrassend... als ik zeg, de burgemeesterverkiezing in Nederland... is een totale schertsvertoning, luisteraars. U belt mooi door, dus daar gaan we zo weer naartoe. Bas Hendricks zegt Eerdmans eens... maar het grote probleem zit in Den Haag... en niet in het gemeentehuis. En Letterbiker, die twittert... in Eindhoven hebben we de burgemeester kunnen kiezen. Er waren meerdere kandidaten... de opkomst was nog geen 25 procent. Nou, dat is het punt wat ook Bernd Sneijder... Maakte die opkomst. Maar ik denk dat je daar wel met een, echt, echte verkiezing een flink stukje hoger mee kan, kan komen. Ben van Aken, goedenavond. Goedenavond spreek ik met u, inderdaad met Ben. Uh, ik had de vrijheid om, uh, om je stelling in de zin te veranderen als het mag. Ga je gaan. Uh, waarom een gekozen burgemeester of een uh, benoemde burgemeester, waarom niet een uh, aangestelde manager die de gemeente aanstuurt. Uh, ...die de raadsleden aanstuurt. We komen vaak mensen tegen uit de politiek... ...die dan weggepromoveerd worden, inderdaad wat je er al zei... ...naar grote steden, VVD, mm -hmm. uh, CDA en PVDA... Um, ...die er werkelijk nergens verstand van hebben. Mag ja. ik even vrij zijn om dat te zeggen. Ja. Uh, waarom niet een, een, een manager? Een, te technische een, een technische manager. manager. Ze haalt haal het helemaal uit, ja. die, uit die hoek van, van benoemingen... ...van, van gewoon, gewoon een ambtenaar. koningin, precies. Uh, Manager die een stad runt nou, dat en die aangestuurd ja. wordt door de gemeenteraad. Dat is mij een leuk idee. Ben, het is een nieuw idee. Dankjewel. Het staat even los van de stelling. Maar ik, ik, nou ja, een nieuw idee, altijd welkom bij Avondspits. Harry Verbeek uit Apeldoorn. Goedenavond, Joost. Hey. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het meestal niet met je eens ben. Maar ik voelde me vanavond gedwongen om je in ieder geval te gaan bellen. Want ik ben het helemaal met je eens. Bij ons Kijk. in Apeldoorn, wij krijgen al decennia lang, echt. Je kunt het nakijken, wij krijgen nooit een linkse burgemeester. Ondanks dat uh, het CDA en alle christelijke partijen nog geen 20% van uh, de bevolking representeren... zitten wij in Apeldoorn al decennia lang opgeschreven met een burgemeester uit christelijke ja. CQV-verdeel. Ja, jullie hebben de oude burgemeester van Harderwijk, toch? Ja. Meneer Berends, ja. Ja. ja. Klopt. Maar, maar tevreden overigens het, eh, over meneer Berends? Dat dat wel? Of? Nou, ik, ik heb hem weinig meegemaakt. Ik, heb, ik bedoel, hij, hij heeft in ieder geval geen, geen, geen gekke dingen gedaan. Laat ik nee, dat hij, ja. hij heeft een werkgroep ingesteld voor, uh, voor de, uh, voor, uh, om Apeldoorn voor te stuwen in de Vaart en volkeren. Maar ja. daar heeft ze niets meer van vernomen. Oh. No, dus uh, voorlopig is dat nog niet het geval. Maar ik, ik begrijp gewoon niet, net wat jij zegt... Uh, ja. Mensen zijn niet achterlijk. Mensen zijn nee. niet stom. Ja. Geef mensen dan de, gewoon de gelegenheid... om duidelijk te maken... en een referendum, wat ook al gezegd werd... door die burgemeester uh, uit, uit Haarlem. Ja, natuurlijk, als je niks te kiezen hebt... waarom zou je dan ook druk maken? Dus Precies. als mensen wat te kiezen hebben... dan zal volgens mij inderdaad... De ja. motivatie om door te gaan alleen maar groter worden. Precies. En dan, dan, dan, dan gaat het leven. Precies. En dan worden mensen ook afgerekend. En dan worden ze afgerekend, krijgen ze motivaties we gaan wat harder lopen. Misschien ze vertegenwoordigen nog beter de, de gemeente. En ik denk dat het juist van alle kanten positief uitwerkt. Dankjewel, Harry. Harry Verbeek uit okay. Apeldoorn. Merci. Even kijken. Jan Edens. Edens uit Hoorn. Ja, goedenavond, Joost. Jan. Ik vind een... Uh, ge... De hele verhalen over die directe vertegenwoordiging van het volk vind ik niet goed. Ik denk dat als ik iets wil kopen, dan vraag ik dat aan de mensen die daar verstand van hebben. Dus ik denk dat de gemeenteraad meer verstand heeft van de politiek dan ik. En de gemeenteraad moet veel meer invloed hebben dan de kiezers. Oké, okay. jij gaat wel... Het voor charisma, de... ja. dat speelt mee in verkiezingen. En ik vind dat dat niet juist is. Dan krijg je iets met een mooie bek of weet ik wat, verhaaltjes... Maar je moet, de, je moet zaken kunnen doen. Ja, maar jij stemt toch, ook, je op, op, jij stemt toch ook op Diederik Samsom of, of Mark Rutte of Geert Wilders? Dat doe je toch ook niet via een of ander instituut? Daar stem je toch rechtstreeks op? Via een getrapte verkiezing. Ja. Ik zou wel mee kunnen oordelen misschien met moeite over de gemeenteraad in Horen... En die kunnen dan naar de provincie doorgaan. En die provincies kunnen naar de regering doorgaan. Ja, ik denk als je juist ziet dat het. Ja. Wat Wilders doet met zijn charisma. Ja. Nou, ik denk niet dat hij nou ja. erg veel uh, voor het land. Kan nee, betekenen. maar dat is een andere discussie. Maar goed, het gaat om de democratie. Nee, maar het gaat nee. om het charisma. Ja, of dat verstand. heb je nodig. Ja, maar dat heb je. Ja, ja. We kunnen niet. We nou, mijn kun... verstand is belangrijker dan het charisma. Nou, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk dat iemand zonder verstand ook uiteindelijk faalt. Ook als hij direct gekozen wordt. En alleen charisma, dat reed je niet. Daar ben, ben, ben ik van overtuigd. Een act werkt niet meer. Dankjewel Jan Edens. Nog heel kort even een heel verzum. Vis glas. Ja, goedenavond Joost. Met Visch oh, glas. Ik heb even een vraag. En ik ben het oneens met de stelling. Ja. Wat is maar wat je ziet qua definitie van schetsvertoning. Het feit dat mensen er niet bij betrokken zijn om ze te kiezen, wil nog niet zeggen dat het een schetsvertoning is. Kijk, democratie houdt een keer op. Het is net als een manager, zoals de vorige spreker ook zei, van een bedrijf. Die laat je ook niet kiezen door de medewerkers van het bedrijf zelf. Dan ga je mm -hmm. ook naar een commissie die de verstand van zaken heeft. Ja. <laughs> Weet dat steden als Rotterdam, die hebben omzetten van 10 miljard. Dan moet je gewoon een goede vent neerzetten of een goede fan. Jawel, vrouw. maar publiek bestuur is toch Frits van ons allemaal. Dat is even een verschil met, met welk bedrijf dan ook, denk ik. Dat is eigenlijk hoe ik, hoe ik erin zit. Nee, maar jullie maken er een veel te veel, veel okay. lading aan. Kijk, ja. het feit dat er, dat er politieke handklap wordt gedaan, daar ja. ben ik het wel mee eens. Dat ja. zou niet moeten kunnen. Nee, ik snap je helemaal. Dus je moet gewoon een goede vent of een goede vrouw neerzetten. En laat die okay. discussie houdt gewoon een keer op. Frits, Waar? ja, nee, punt gemaakt. Dankjewel Frits Glas uit Hilversum. Dus meer, meer, minder, minder, minder politiek denken. Parodiepte twittert mij nog eens. Eerdmans, we gaan in Utrecht voor een laagte record qua opkomst bij de burgemeesterverkiezing zorgen. Nou, meer tweets kunt u nog zien hoor, op twitter.com. Tot zover dit verkeer van rechts. U kunt dus weer veilig oversteken. Straks gaat kunstel verder. Met daarin schrijver Walter van den Berg te gast om te praten over zijn roman. Van dode mannen win je niet. En dat boek gaat over een man die vrouwen slaat. Dat dus na zeven op deze zender. Volg ons op Twitter via Aperstaartje Avondspits WNL aan elkaar. Of Aperstaartje Eerdmans. Dat is van mijn persoontje. Ik zei de gek ondergetekende. Vorige avond is Radio Hoeptoeter weer terug op uw zender van half zeven. Tot zeven, hier op Radio 1. Geniet ervan deze mooie avond en wij spreken graag morgen. Tot dan. Wat is het verband tussen Beertje Pippeloentje, Barba Papa, Pinkeltje, en Q&Q? Als je begrijpt wat ik bedoel, Kees de Jonge. En kunt u mij de weg naar Hamer vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar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 Dit is Radio 1.